Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De legertop van Bolivia wil dat president Morales opstapt. Het leger schaart zich daarmee achter betogers die zeggen dat er vorige maand bij de herverkiezing van Morales is gefraudeerd. Vandaag kondigde de president nieuwe verkiezingen aan, maar dat vinden de oppositie, betogers en dus ook het leger niet genoeg. De plannen van de PVV voor een stikstofnoodwet zijn deels onhaalbaar, zegt het ministerie van Landbouw. De PVV wil dat stikstofmaatregelen het komend half jaar... niet gelden voor de bouw van huizen en wegen... en ook niet voor een deel van de landbouw. Het kabinet zegt dat het goed is dat alle partijen meedenken over een oplossing... maar dat de Raad van State heeft gezegd dat we niet meer op de pof mogen leven... als het gaat om stikstofmaatregelen. In Sri Lanka zijn veel mensen kwaad over de vrijlating van een moordenaar vanochtend. De president gaf de man gratie omdat hij zich goed had gedragen in de gevangenis... De man werd zeven jaar geleden ter dood veroordeeld voor de moord op een Zweedse vrouw. Hij hoort bij een invloedrijke familie in Sri Lanka. In een uur tijd heeft de Chinese webwinkel Alibaba een omzet gedraaid van zo'n 12 miljard euro. Het is Singles Day. Dat begon in de jaren negentig als een soort Valentijnsdag voor vrijgezellen. Maar is nu een enorm commercieel evenement met hoge kortingen.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 Het tweede gedeelte inderdaad. Oh. Ik zie ze hier lachen. <laughs> Welkom bij de Downtown Dance Show. Met Tom Brown, Rocking Radio in 1983. En het wordt gezellig, Het wordt echt steeds gezelliger in de studio. Dat is mooi. En dankzij deze mannen hebben we deze plaat gevonden. Want ik wou bijna zeggen, ik heb hem helemaal niet. Maar hij, hij, zat wel, hij zat wel verstopt hoor. Het was een singeltje. En ik dacht dat ik hem niet had. Maar er is één man die ik hier heel erg blij mee Geloof ik, met deze plaat. Robert van der Weert vroeg hem aan. Deze plaat van uh, Elton McLean en Destiny. It must be love. Dit is de Downtown Dance Show hier op Dance Radio. We zijn er tot 12 uur. Volgens mij waren ze met z'n drie inderdaad, de dames. Uh, Elton McLean en Destiny, It Must Be Love. In jeetje. 1979 alweer, jongens. Wat vliegt die tijd. Oh. Memorabel uh, geschiedenis schrijven we deze week. 100 jaar radio. Ja, ja, ja, ja. ja. Ook wij komen uit de oude tijd. De uh, jaren 80 begonnen als uh, piraat, inderdaad. Uh, en uh, heel veel collega's met ons. En een mooie toegift, want uh, we zijn ook te beluisteren op de 106.9 op CFM in uh, Groot Zandvoort. Voor de kust en Duinstreek. Ik zeg goedenavond hier vanuit Dance Radio, vanuit uh, Amsterdam. We zijn live tot 12 uur. Het was trouwens lekker uh, aan de kust vandaag. Het zordertje scheen en er gingen ontzettend veel mensen op uit. Dus het was richting de kust op de wegen, zelfs druk. Ik zag inderdaad uh, richting Zandvoort en richting Castricum uh, heel veel auto's staan uh, in een rij. Dat heette file, hè? Ja. Dat vind ik gek met al die uh, gekkigheid de afgelopen dagen. Het is uh, echt herfst, maar vandaag was het een heerlijke zonovergoten dag. Je hoort op de achtergrond Howard Johnson van de LP Keeping Love New. Dit is Sejuana. 1982 en Co 1 en dit nummer is uh, geschreven door Kashif. Echt een killer album. Als je hem nog niet hebt... Uh, hij is gewoon te verkrijgen hoor. Op vinyl, op cd en digitaal, maar niet moeilijk aan te komen. Maar je moet het wel in je collectie hebben hoor. Dit is echt een geweldige lekkere plaat. Uitgebracht op 1M Records. Ha! is een killer one. Maar die komt zo direct pas. Kijk even op het forum. Wil je ook de VIP lounge joinen? Dat kan uh, op... Uh, Dansradio.nl, Danceradio.xxx of dansradio.in International, even een verzoekje voor een Mug, maar kijk even op het forum. Ik zeg toch even over show Breuking. Hadi Mug, Hadi Roberts, andere Roberts, of dezelfde misschien. James, zit op luisteren, gezellig man. Hady Peter het Valkers en Jared. Everybody, this is Jody Watley. My records still keep on spinning here at the Downtown Dance Show with Remy Jam. We're the real thing. If you really want to funk, stay, stay tuned. No, do that again, Dave. That's fucking terrible. Hi, we're the real thing. If you really want to funk, stay tuned to the Downtown Dance Show with Remy Jam. Are you ready to boogie? All right, everybody, hands up like this. Let's get the boogie together like this. Come on. Zeker gisteravond het optreden van The Real Thing in Hilversum. Ah, yeah. Dit was het eerste nummer wat ze performden. We'll Een wervelende show waarbij het publiek echt werd uh, betrokken. Hey, Wauw. Ik heb nog nooit zoveel mensen zien dansen, geloof ik. De mannen van The Real Thing een nieuwe plaat uit, heb ik me laten vertellen. Op 3 december. Een plaat die uh, stiekem niet nieuw is, maar nooit eerder is uitgebracht. Maar die wordt weer opnieuw uh, neergezet. En dat komt een beetje door de documentaire die uh, is opgenomen. Samen met de BBC. Uh, the Real Thing komt ermee uit, heb ik me laten vertellen, in januari. Dus dan is hij te zien in de diverse bioscopen. Dus dat uh, moet een knaller worden, heb ik begrepen. Door de critici. Verteld. Bah, we gaan het meemaken. Er is een electro. Speciaal verbreuking Formula 5 met The Killer Groove. Oftewel een proefpersing van de Formula 5 met de Killer Groove. onder leiding van de, de bekende producer, uh, electroproducer producer Rich Kaysen. Uit, uit mijn hoofd 83. Ik kan het niet zo, in de, uh, zo snel zien, maar ongetwijfeld het elektrojaar. East Afgelopen week hadden we inderdaad een speciale uitzending bij de NPO van 100 jaar radio bij de Wereld Draait Door. En het was Ferry Maat die de uitzending had afgezegd. En de reden was dat in de lijst van de 40 beste radiomakers van de afgelopen eeuw, De Vara... Uh, die, ja, die werd onlangs gepresenteerd zeg maar, door De Vara en uh, Ferry Maat in het lijstje. Het is een onbegrijpelijk lijstje, samengesteld door een nogal linkse jury aangevuld... met mensen die in het algemeen meer met tv hebben dan met radio, zei uh, Ferry Maat. Ferdin uh, noemde de lijst vrij belachelijk. Ik stond er niet in. Dan ben ik de laatste die mezelf op een voetstuk plaatst. Maar dit was niet uit te leggen. Om de tweet van Erik de Zwarte herhalen. De Vara doet een poging om de radiogeschiedenis te vervalsen. Ergens zijn we het wel met Ferdin met maar het eens. Want uh, wij uh, vinden de Soul Show onder andere een fantastisch programma. Waar velen naar hebben geluisterd. Uh, met name op de donderdagavond. En Soul, ja ik weet zeker. Het is een van de meest getapede programma's uh, van de Nederlandse radio. De Soul Show heeft vele gevormd Met een zeg maar, black music flavor. Zoals uh, nu redelijk gewoon is. Maar voor toen was dat heel wat. Later is dat ook overgenomen door diverse Amsterdamse piraten. Zoals Disco Action, Satellite Empire, Futureline. Die inderdaad ook de black music uh, wat meer aandacht gaven. Een hele lekkere platen. Waaronder ook deze van de Formula 5. Met de Killer Groove. Even speciaal voor Ferry Maat. Je weet, uh, we doen uh, meestal uh, in het tweede uur van de Downtown Dance Show om half elf een... Uh, een oldschool mix met de knipoog naar de mond van doorstarters. En dat hebben we vanavond weer. Vanavond vanwege 100 jaar radio. Een wat langere versie dan uh, normaal. Ik had wat extra tijd en we hebben er een uh, kwartier van gemaakt. Dus je gaat luisteren naar een mini-mix. Nou ja, misschien wel een megamix. 15 minuten oldschool classics. Je komt hier.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 100 jaar radio op 10 november 2019. Yeah. En we hadden het hier weer over over de Soul Show. Die begon inderdaad in 1973 op de zeezender Radio Noordzee. En pas in 1974, eigenlijk wel vlak daarna, solliciteerde Ferry Maart bij de Tros. En daar wilde hij verder met de Soul Show. En hij kon terecht op Hilversum 3 toen de tijd op de donderdagavond tussen 8 en 10 uur. Wat een geschiedenis heeft die man geschreven. Wat mij betreft is hij een van de grote helden inderdaad uh, van de afgelopen tijd. Wat radioprogramma's betreft. Over radioprogramma's gesproken, ik heb me laten influisteren dat inderdaad Maurice Adelaar ook weer uh, terugkomt uh, bij Dance Radio op de zondag. Dus laten we het in de gaten houden. Maurice, ik kijk er naar uit. Deze plaat is voor jou. Het is Brenda Taylor. You can't have your cake and eat it too. Bizarre tekst. met deze tekst inderdaad. You can have your cake and eat it too. Ik zie zo voor me dat ze tegen haar zoontje of dochtertje zoiets zegt uh, van uh, hey, je mag hem wel hebben, maar niet gelijk eten. Goed dan ook, het was een Endos vlieg uit 1982 op West End Records. En het andere bizarre is dat we eigenlijk daarna nooit meer wat van Brenda Taylor hebben gehoord. Dat is heel jammer, want deze plaat, ja, dat was toch wel een knijter in uh, 1982 in de clubs. Een heerlijke plaat, speciaal van Moedersje Adelaar. Laten we hopen dat hij het ter harte neemt en snel weer bij ons op de zender komt. Ik zeg goedenavond, mocht je net zijn ingeschakeld. Dit is de Downtown Dance Show hier op Dance Radio. We zijn live vanuit de hoofdstad in de week van 100 jaar radio. En ik zit even op het forum te kijken en ook jij kan joinen in de VIP room. Dat doe je door in te tikken Dansradio.xxx, de Amsterdam-extensie. Of Dansradio.in, international. Of Dansradio.nl, gewoon op zijn Nederlands. Dat deed ook Jared. En voor Jared zo so direct Mantronics, Needle to the Groove. Maar nu eerst even de man en vrouw van APX. Ja, ja. The Rhodes en Erica Rhodes. Ze noemen zich die APX. En ik hoorde ze voor het eerst inderdaad op een Amerikaanse station. Ze brachten inderdaad een LP uit. Electric Funk. En ik had zoiets van, dit klinkt wel heel lekker strak. Niet wetende dat de LP net uit was in 2017. Dus ze inderdaad vallen onder de New School Funk. Dus wist maar net. Niet alleen wij zijn gek van de oldschool sounds. Maar nog steeds heel veel artiesten maken die oldschool sounds. Funk, Soul, Electro en nee, Noordmark. Jared zit te wachten op zijn plaat. Ja, ja, ja. We gaan de naad naar de groef brengen. Dat doen we samen met Mantronics. Dit is Needle to the Groove. Oh yeah. To the groove, it's more than monetary, monetary, monetary, monetary. Body. On a date, I can see like the sky is blue. We're here for you, much better than ever. With a sweet, pretty of our sound, be the rise, very sure to test the lies. no the sky, just for an eye. One of the wonderful surprises for you, and you know it. Move your body and show it. Let me see it while you're free. It's the time to expose it with the rhythm that's provided, psychologically guided to release intense heat from your body. Yeah. Higher, higher, higher. It's like the force of a comet